In Frankrijk en Duitsland hebben tegenstanders van kernenergie geprotesteerd, precies één jaar na de aardbeving en tsunami die een nucleaire ramp in Japan veroorzaakte. In Frankrijk vormden zo'n 60.000 mensen een menselijke keten. De demonstratie was in het rhône dal omdat dat met elf reactoren volgens milieuorganisaties de hoogste kerncentrale dichtheid van Frankrijk heeft. In Duitsland waren meer dan 20.000 mensen in Neder-Saxen op de been voor een anti kernenergiedemonstratie met fakkels. De Zwitsers willen geen langere vakantie. Volgens Exitpol stemde vandaag twee derde van de kiezers tegen een voorstel van de vakbonden om vakanties te verlengen van vier naar zes weken per jaar. De federale regering had opgeroepen tegen te stemmen. Langere vakanties zouden miljarden kosten en tot banenverlies leiden. De definitieve uitslag wordt later vanavond verwacht. Een Saoedische prinses heeft de Amerikaanse hotelketen Wyndham aangeklaagd omdat er twee jaar geleden voor ruim 12 miljoen euro aan juwelen uit haar hotelkamer in Londen zou zijn gestolen. Prinses Salwa beweert dat het hotel de kamersleutel aan de dader heeft gegeven. De juwelen waren niet verzekerd omdat de prinses ervan uitging dat ze veilig waren in het vijfsterrenhotel. Het hotel zegt dat prinses Salwa de sieraden niet in de kamerszeef, maar in de hotelsafe of een bankkluis had moeten leggen. Bovendien wil het hotel bewijs zien dat de juwelen 12 miljoen euro waard waren. Het weer vanavond droog, vannacht een graad of 4. Morgen overdag in het oosten wat nevel. Verder overwegend zonnig. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Dit was het NOW. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu tap Zappie.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 Potential Touch is een verzamelde cd van um, het label New Earth Records. Allemaal grote namen staan erop. Deuter. En um, ja, Deuter. Nou, daar hebben we dan ook naar, het, uh, naar geluisterd.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 Motion. Mijn naam is Ben of en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar die programmatieve radio. En ik kraam. Tot de volgende keer. Dag.